Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij het Capitool in Washington D.C. is een agent om het leven gekomen. Hij overleed aan zijn verwondingen nadat een automobilist bij het parlementsgebouw inreed op agenten. Dat heeft de politie op een persconferentie gezegd. Het is met een very, very heavy hart dat ik ontvang dat een van onze officiëren is aan zijn een andere agent raakte gewond. De dader is door de politie neergeschoten toen hij met de mes op agenten afrende. Hij is later ook overleden. Volgens de politie is er geen link met terrorisme. Een automobilist van 18 uit het Drentse Orvelte heeft het wel een tikkie bond gemaakt. Hij negeerde een stopteken van de politie en ging er met 130 km per uur vandoor. En dat is bijzonder, want hij reed in een autootje dat maar 25 km per uur mag. Agenten wisten hem uiteindelijk aan de kant te zetten. De jongen is zijn rijbewijs en zijn 25 kilometer karretje kwijt. In Amsterdam hebben tientallen Ajax-supporters vuurwerk afgestoken als eerbetoon voor Abdelhak Noori. De oudspeler van Ajax is vandaag 24 jaar geworden. Bijna vier jaar geleden zakte Nouri tijdens een oefenwedstrijd in elkaar. Hij liep hersenbeschadiging op en zal nooit meer kunnen voetballen. Zijn familie verzorgt hem nu thuis. En Adrie uit het Zeeuwse sluis Kiel heeft van een van zijn ganzen wel een heel bijzonder paascadeau gekregen. Afgelopen week ontdekte hij een mega ei van 13 centimeter. Het is de eerste keer dat ik hem van Ik heb nog nooit zo'n groot gehaald. ze van ja, ze zijn groot natuurlijk van zichzelf. Maar ik, uh, ik heb nog nooit zo'n uh, zo grote gehad. Al is hij niet van plan om het ei tijdens het paasontbijt al te gaan opsmikkelen. Nee, nee. Daar gebruik ik wel een ander voor. <laughs> het weer. Vannacht zijn er opklaringen. Het koelt af naar zo'n 2 graden. Morgen is het bewolkt. In de middag schijnt af en toe de zon. Het wordt zo'n 10 graden. Ik voel me niet zo lekker. Hoesten, Beetje verkouden.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 Instead Ik Keep your eyes on checking me Let it spin It'll penetrate your skin It'll penetrate your soul And make you lose control C-O-S-E's coming at ya Invading y'all like a body snatcher Whether if you're drunk or sober This here groove is taking over your body And now you're partying like you never partied before You're jumping up and down like crazy on the dance floor You're getting busy like a bee and that's the truth. There's a fire I'm so wiggle it just a little Wanna dance the rest of your life, daddy, just give me a It's do